Vanavond om 11 uur Nederlandse tijd moet het staakt het vuren in Oekraïne ingaan. Op Ter Schelling is onrust ontstaan over plannen om naar gas te gaan boren op en bij het eiland, meldt Dagblad Trouw. Het Nederlandse tulip oil wil voor de kust van het eiland een diep gelegen bel exploiteren. Gisteren was er een demonstratie van verontruste burgers. De Waddenvereniging denkt dat er druk wordt gezocht naar alternatieven voor de Groningse gaswinning.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 De Canadese politie zegt dat ze in de provincie Nova Scotia een bloedbad heeft voorkomen. Een man van 19 en een Amerikaanse vrouw van 23 wilden willekeurig mensen vermoorden, mogelijk in een winkelcentrum. Daarna wilden de twee zelfmoord plegen. Ze hadden vuurwapens. Er zijn ook nog twee andere verdachten. Hun rol wordt nog onderzocht. Patiënten die zijn overleden aan de gevolgen van het ebola-virus blijven nog zeker een week besmettelijk. Hebben onderzoekers van de Amerikaanse gezondheidsdienst aangetoond met onderzoek op apen... De uitkomst laat zien hoe belangrijk het is... om de doden in West-Afrika snel te begraven of te cremeren. Gezondheidsdeskundigen zeggen dat veel mensen besmet raken... tijdens begrafenissen. Het weer overdag geregeld zon, maar in het zuiden kan motregen vallen... en het is zo'n 10 graden. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd... maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 Met, met, met nu Toebak Leeft oh. Je beeft Street met Toebak Leeft meat. Almond Lux That chill divine A small silken moment Goes on forever yeah. Yeah. And we're leaving broken hearts Behind Mystify, mystify me Mystify, mystify me I need perfection Some twisted selection Het is ontzettend populair. Michael Hutchison zong over uh, suicide Blond. En hij, ja, helaas, hij was zelf ook zo'n blonde die heen ging. En dit is er al wat Mystified in excess. Uh, in excess, sorry. En het is zaterdagmorgen en het is vandaag 14 februari. Het is Carle van de Carnaval dit weekend. En het is ook Valentijnsdag. En wat is er allemaal nog meer gebeurd op deze dag door de jaren heen? Op 14 februari. Nou, Marcus. Ja, op, in 1876 vraagt uh, Alexander Graham Bell, uh, de uitvinder van de telefoon, oh, ja. patent aan op de telefoon. ja Echter twee uur later doet Elisa Gray <laughs> precies. precies hetzelfde. Ja, precies. Ja, hij was uh, twee uurtjes te laat. Ja, maar er schijnt nog wel iets anders over te zijn. Want de een had geloof ik de speaker gedeponeerd en de andere had de microfoon en uiteindelijk heeft de man die op het octrooikantoor kantoor werkte heeft ze wel elkaar gevoegd. of die heeft de een belazerd het en het verkocht aan de ander. Het is niet helemaal volgens de regels zo heb ik begrepen. En exact 101 jaar later ja? uh, wordt uh, in oh. Brussel de eerste werelds eerste telefoonkaart ingevoerd. Ja. Wel oh. dat je. Oké, okay, ja, dezelfde lijn gaan we gewoon door. Uh. Ja, ja, grappig. Uh, in 19, uh... sorry, waar had ik hem nou net gezien? Oh, hier dat heb ik staan. In 199 19, uh, 19, in 1914 wordt Bretagne te water gelaten. Dat is het zusterschip van de Titanic. Gigantisch groot schip. En uiteindelijk is hij... Ook, ook dit schip is gezonken in 1916. Niet in 1912, want daar is de Titanic gezonken, maar in 1916 is dus deze Bretagne is, uh, is gezonken ook. Nou. ja En in Rotterdam wordt in 1942 de Maastunnel geopend. Oh ja. En uh, ja, de, er is 50 jaar aan gewerkt. Zo! Dus uh, ze zijn het best wel vroeg dan dat ze... Uh, dat is dan 18... Uh... Is oh het... nee, 5 jaar aangewekt, sorry. Vijf jaar, ik dacht 50. jaar. Ik dacht al, vijftig jaar. kleine jaar. jaar, dat is wel zeg Sorry, echt, uh... kleine rectificatie. Dat, bijna zeg maar maar een, dat zijn ze wel, zeg maar. Ze zijn voor de oorlog begonnen. Oké, okay. Nou, ja, dat is... Uh, ja. Ja, anders was het een piramide geworden, zeg maar, zoiets. In 1979, ik kan me nog herinneren... Ja, want ik ben zo oud... Was er een storm in Nederland, een winterse storm... En je moet die beelden maar eens kijken op YouTube. Het is grappig om te zien. Mocht je zelf ook een uh, beetje rond de 50, 60 zijn. Dan kan je het goed herinneren. Ik heb toen echt sneeuwhutten gemaakt. Waar je gewoon in kon staan. Echt gangenstelsel. Omdat het sneeuw lag echt 3, 4 meter hoog. En moest echt shovels aan te pas komen. Om de, de wegen weer begaanbaar te maken. Het was, het was echt bizar. Ik heb toen ontzettend groot in 1979. De storm in Nederland. Ja en in 1991 uh, ontplofte uh, vuurwerkfabriek in Culemborg. Uh, ik weet nog wel de beelden van uh, die een paar jaar later was, uh, 1991, weet ik niet meer zoveel van. Nee? In uh, Enschede, die, uh, die vuurwerkfabriek. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja, of dit net zo'n ramp was, dat moet ik even opzoeken. Oké, daar ja, okay. kunnen we later wat nog terugkomen. Nou, degene die hier vandaag ook jarig zijn is uh, uh, Makeo uh, Parker. Dat is een uh, jazzgigant. Hij is uh, in 1943 geboren en je zou denken, van, hoe klinkt dat nou? Even een moppie muziek. Hij heeft heel veel samengewerkt, deze Makeo Parker met James Brown. Helemaal niet te horen verder. Soul Power. Nou hij hoort duidelijk dat hij met James A. O. Brown heeft samengewerkt. Ook wat opmerkelijk is. En dat vind ik wel echt bijzonder. Is Ischam Meijer is in 1943 op 14 februari geboren. Maar in 1995 is hij ook weer op 14 februari overleden aan een hartaanval. Eerst had ik nog te denken, van dat, ja, is hij dan is hij uit het leven gestapt? Want het was natuurlijk geen makkelijke man. Hij heeft ook een moeilijke jeugd gehad omdat zijn ouders... Ze uh, zijn ook, gedeelte, ook in, in, in het kamp geweest, de Bergen-Belsen, volgens mij zijn ze geweest. En daar hebben ze zo'n trauma over gehouden dat hij een hele slechte jeugd heeft gehad. en uiteindelijk ook uit het huis uitgegaan is. En is was hij was een ontzettend dwarse journalist. Soms irritant met zijn uh, interviews, dat je denkt: wat die mensen nou zo uitpraten, man. Eerst ga. Maar goed, uiteindelijk heeft hij nog uh, met heel veel uh, vrouwen relatie gehad. De laatste uh, levensfase was hij met Connie Palmer natuurlijk. dat uh, is een, uh, ja, dus een aparte vent, dus uh, hij is uh, in 1995. Dus, ook op deze datum overleden. Is ja, En in 1990 wordt de Voyager 1, ja. uh, een uh, ja, satelliet, die maakt de eerste ruimtefoto van, de, van het hele uh, zonnestelsel. Oh. En uh, ja, de Voyager 1 is in uh, 1977 uh, gelanceerd. En uh, ja, in 2000, uh, december 2014 hebben ze nog uh, ja, naar buiten gebracht hoe ver die staat. En inmiddels is hij op 19,56 miljard kilometer van de aarde. Oh. Dat op, worden zoek, er meer. op zoek naar een ander leven. En is dat Voyager 1 toch zei je? Ja, Voyager er, ja. er is een gouden plaat aan boord. En op de gouden plaat ja. staat zeg maar, de mens uitge, uitgebeld. En ook dat waterstof een heel belangrijk iets is op aarde. En er zijn meer dingen. Van, als ze die ooit vinden, dan kunnen ze meteen een beetje kennis maken met de wereld. Degene die vandaag ook jarig is, uh, Wallie Tax. Oh, Dit was een grote hit. Hij is met de outsiders begonnen. Hij was toen 12 of 13e echt heel actief ook. En later is hij zo gegaan en heeft hij deze hit gehad natuurlijk met You're So Wonderful. Hij is overleden trouwens in 2005. Dus echt heel oud is hij niet geworden eigenlijk. Nee, priestermeetje. Gene die ook vandaag jonger, uh, jarig is, is Raymond van Groenewoud. Die ken je misschien al wel van deze plaat. Maar artiesten hebben meestal maar één voor echt. nummer. Echt leuke plaat zeg. Je veux l'amour. Je veux l'amour. En, en op de achterkant van het singletje staat, voor mijn gevoel, een beter plaatje. Dat was Meisjes. Er zit even meer kracht in. Hij is geboren in 1950, dus hij is vandaag 55 jaar oud geworden. Gremel van Groenewouds. Ja, en op 14 februari 2003 uh, overlijdt Dolly. Dolly? Dolly. Dolly is een schaap. Oh, ik dacht eerste, Dolly Parton, maar nee. Het eerste gekloonde schaap. Hij werd in 5 juli... 1996 werd hij gekloond. Uh, ja, en het volwassen dier uh, ja, is helaas uh, overleden. Uh, hij is inmiddels wel opgezet. Ik ja? kan hem nog bezichtigen. Ik kan hem nog bezichtigen, oké. Okay. En uh, ja, hij is gekloond van een primaat. Ja, oh, dat was toen echt op zijn hoor. hoor. Ik denk dan van: shit man. We gaan straks alles klonen, weet je wel. En er waren natuurlijk ook al heel, heel verontrustende films... zoals The Boys van Brazil. Het gaat geloof ik over al kleine Hitlertjes die gekloond zijn. En dan, nou, dat, ja, ja. Daar, daar zijn ook heel veel... Uh, uh, je hebt ook games en zo... die gebaseerd zijn op het feit... dat, dat inderdaad de nazi's wilden dat soort dingen doen. Yeah. perfecte mens maken en zo. En dat je dan in een of andere wereld komt... waar dus de nazi's nog wel invloed hadden. En waar dus uh, mensen echt gekloond zijn... en waar dat helemaal uit de hand is gelopen. En, ja... Weet ja. uh, heet dat ook weer? Bioshock. Zeker oh, een heb Oké, okay. oh, zeker leuk. een aanrader Twee goede films die je even op het lijstje moet schrijven. Uh, degene die ook jarig is, is van... De, oh nee, ik heb, ik heb geen uh, jarige meer. Ik heb wel degene die dood zijn gegaan. En dat is misschien wel heel toepasselijk. Want Heintje Davis is in 1975 op 87-jarige leeftijd overleden. En Heintje Davis denk je van... Heintje Davids, wat deed ze nou ook weer Nou, deze plaat. Het liedje van Zandvoort aan de zee. En dat ja, zij is van deze plaat, Wat dus. Zij een zij? Zij is een zij, ja. Oh. Heentje jij Ja, jij praat mannen van, maar dit was een vrouwelijke exemplaar. Ze is uh, ze 87. 87 ze klinkt ook een beetje. Ze rookt, denk ik. Ja, ze rookt volgens mij. Ze heeft een echt een hele mooie stem. Groene stem. Ja, goed. Uh, nou, degene die ook nog dood te gaan. is gegaan is uh, James Cook. Herkennen we dit oh, ja. weer van? Van de, de, de, de bekende zeedrijzer. Ja. Volgens mij ook. Even kijken. Hij uh, heeft kijken. volgens mij niet Australië ontdekt ofzo? James Cook. Ik ga heel even snel even op snel op kijken. Even snel even kijken. Ik had al eerder gezegd dat Mark Rutte is vandaag jarig. jarig. Ook Rob Thomas van uh, Matchbox 20 is vandaag een jarig. Die wordt 43. Ja. Hij, Hij is maar denk... 50 geworden James Cook. James Cook. Ja, even ja, kijken. Wild leven uh, opgehaald natuurlijk. Was een Britse zeevaarder. Ja? Een uh, Die bekend is vanwege de drie ontdekkingstochten naar de Grote Oceaan. Okay. Dus uh, ja, hij heeft inderdaad. Uh, uh, ja, Australië, uh, Nieuw-Zeeland en zo. Dat heeft hij allemaal uh, een beetje ontdekt. En een beetje. Ja, uh, is lekker lekker uh, wc-reizen. Oké, okay. is dus ja. een mooi leven gehad. Zover het overzicht van 14 februari door de jaren heen. Volgende week weer een andere datum. Nieuwe zingen van Melon, mensen. Het wordt steeds gangbaarder en ook steeds lekkerder. Als je wil lachen moet je gewoon even kijken op YouTube. En dan moet je gewoon in in, uh, in googlen of invoeren. Uh, en dan krijg je allerlei maffe filmpjes dat hij echt de meest onzin dingen uitkraamt. Zijn muziek is wel grappig, maar echt de teksten die hij uitkraamt. Moet ik ik, ik distancieer me daarvan. Wat een onzin wat hij uitkraamt gewoon. Dit is de nieuwe single die heet... Hoe um, heet die eigenlijk ook alweer? Ja, Melon mensen. Third Days of a Seven Days Bing. What the fuck? Die nou? We zijn de muis bij. Third days of seven days. Bing. Ik, ik heb hier een muis. Heb jij erbij? Ik heb hier een muis, ja. Oh, oké. Okay. Ja, ik had... Ik, ik, de muis is terecht. Het werd dame een beetje onder water gezet namelijk door de boeren. Dus ik denk, nou, ik haal hem even weg... ...voor hij verdrinkt, die muis. Oké. Okay. Ja, dat schijnt een nieuwe remedie te zijn. De boeren hebben het ook last van muizen. En nu zetten ze de boel onder water. Dier ontvriendelijk ah. op. Vandaag ook een stukje in de kletskant van Nederland over... Uh, dat, uh, dat ging over de muis. Nee, het ging over iets anders. Uh, Wakker dier zegt dat vissen pijn lijden bij vangst. Ja. Nu het leed van de vis op de agenda staat... wil ik ook graag aandacht vragen voor de geslagen mug... de uitgekamde luis en het aanpakken van hondenvlooien. De uitgekamde ja. luis vind ik wel heel erg mooi klinken. Ja, ja. uitgekamde luis. Och daar is leed en daar moeten we aandacht voor vragen. Ik vind het een ja. hele mooie gezonde brief. Maar ik vind ook dat we de dieren... moeten we allemaal in hokjes zetten. Allemaal apart van elkaar. Ja. Want ja, een leeuw doet toch echt zo'n antilopen. Ja. ja, dat is heel zielig. Want dat beest ja. dat wordt niet verdoofd. en nee. alles, En die wordt gewoon afgeslacht. Ja. En, en dat gewoon ik... half levend nog opgegeten. Ja, ik vind dat echt niet. Ja, dat, dus, echt, uh... dat moet echt anders. Ja. Ik ben er ook voor. Laten we uh, een website voor opzetten. Ja, of laten we ja, en een ja. petitie gaan tekenen. Maak de leeuw vegetarisch. Uh, ja, vind ik een goed idee. Of de website de uitgekamde lijf. Maar wacht even, de planten kunnen ook pijn leiden. Oeh, die Oeh, spinatie ja. die heeft het zo zwaar. Ja, ja. <laughs> dus uh, we zijn er maar nog helemaal uit op met een, allemaal. Als een appel van de boom is gevallen, ja? Ja, die ook hoor je ook dan, zou die dan nog daarna pijn leiden? Uh, als die tanden van jou erin gaan. Dan, ja. gaat, dan heeft hij ja, Maar, maar dan je. denk ik dat hij niet meer leeft. Dus als we nou alleen nog maar dingen eten. Daar, daar is toch ook een naam voor mensen die alleen maar dingen eten. Ja. Die, veganisten. Nee, He, is ja, dat is, het is, het is Veganisten? Dat, ja, dat zou best kunnen. Wat, uh, hoe heet die ook was? Wat... Uh, uh, Paul McCartney? Nee, nee? oprichter van uh, Apple. Of van Apple. Uh, jo uh, uh, Steve Jobs. Word je heel gezond van, ga je, blijf je heel lang leven. Dat merk je. <laughs> ja, lekker nah, Ja, hij, hij heeft uh. lekker lang geleefd. Die, uh... Ja, die Steve Jobs, ja. Nee, die heeft natuurlijk <laughs> alleen maar dingen gedaan voor het milieu. Halleluja. Ja, vast en zeker. Ik geloof er helemaal in. Nou, dingen die we nog meer uh, zo op ons pad tegenkomen. <laughs> ja, de uh, Bulk pressfoto is weer... Ge... Oh ja, oh leuk. Nou, ja. leuk, leuk, leuk. Sorry, is niet het goede woord. Interessant. Nou, ja, nou ja, het is wel. Het is leuk om naar. Nou, le ja, nee, leuk is niet juist. Nee, het is niet Nee. Het woord, nee, nee. nee. Meestal maar, is het heel dramatisch wat ze wat laten zien, die, die foto's. Ja, de, de, de foto die heeft gewonnen is een, een foto van twee knuffelende homo's. Oh, dat is twee, wel weer mooi. Dat, uh, en het, uh, het gaat over de, uh, de, de protesten in uh, Rusland. En waarom de jury heeft gekozen voor deze foto is omdat het heel goed. Het leed laat zien en ja. waar het eigenlijk om gaat. In plaats van dat ze een foto maken van de protesten. Ja. En dat vind ik, uh, Ja, ik ben het er wel ik mee eens. Ik heb het in. volgens mij ook al gezien gisteren op het nieuws. En het er straalt heel veel liefde vanuit. In plaats van ze in Rusland laten ze vaak vind... ook beelden zien van, van, van de homo's die dan, die dan seks hebben. En jij denkt, ja, maar bij maar homo's gaat het alleen maar over porno. Ik vind, ik vind hem wel vrij erotisch hoor, de, de foto. Ja, maar, ik heb hem al gezien. Uh, hij heeft wel erotische tintjes. Hij heeft er uh, erotische tintjes. Maar ik vind, ja, op die manier. Uh, want in Rusland zijn ze echt nog wel redelijk uh, homofoob daar. En ik hoop wel dat ze met die, het overleg met de Oekraïne dat ze, dat ze niet ergens in de kanttekening hebben gezet van... we stoppen met schieten als alle homo's worden doodgemaakt. Weet je? Dat dat niet in de kantlijn staan. Want je weet nooit wat voor afspraken ze allemaal maken daar. Om een, een zin te krijgen. Dus uh, ik hou mijn ja. hart vast. We hadden het net over Steve Jobs. Job. Hij was inderdaad een uh, vegan. Dus dan was hij eigenlijk een veganist. Maar uh, er stond ook bij van... Uh, er is een soort dieet wat hij volgde. En uh, Steve Jobs lived more than 30 years... after developing pancreatic cancer. Dus kan kanker in zijn pancreas. Ja? En hij heeft uh, evengoed nog 30 jaar geleefd... en de schuilt dan door een speciaal dieet zijn. Oké. Okay. Dus, uh, maar okay. het is allemaal in het Engels, dus dat zal ik de lezers onthouden. Want dat is ik een te beetje weten. te lastig. Hij had dus uh, nog veel milieu-onvriendelijker kunnen zijn... dan die producten die je maakt. zullen dus toch wel heel veel... Hij vol, uh... heeft wel een grote hoop op de afvalberg veroorzaakt. Ja dat ook volgens mij. Er is nu wel een, er is nu een gevecht gaande tussen Google en Apple. Ja. En dat gaat over wie wordt het meest milieuvriendelijke bedrijf. Oké. Apple is nu bezig met een, misschien om. kan ook andersom zijn. Apple is geloof ik bezig met een zonnepark. Ja. Pak bij hun nieuwe wat ze wat het maken. En uh, Google is nu bezig met een windmolenpark. Om er in ieder geval helemaal zelfvoorzienend te zijn. Yeah. En uh, ja, ze, ze gaan daar uh, steeds verder in door. Maar dat is toch wel een, een, een oorlogje tussen die twee bedrijven... die van mij uh, best wel door mag zetten. Want dat is uh, zeker in Amerika iets goed voor het milieu doen. Dat is, uh... Ja, dat mag zeker wel. Ja. Ja, dat. Het is grappig. Ik heb met mijn dochter wel eens over WhatsAppies en zo. Het is allemaal gratis en het kost niks. En, ja, maar zegt, het is wel milieubelastend, al die appies. Want het moet allemaal verzonnen worden. Er staan allemaal harde schijven ergens te draaien. Al die draaien, brandstoffen. Al die brandstoffen. Ik bedoel, het moet toch allemaal wel draaien op elektriciteit. Ja, oh, dat had helemaal maar, niet over nagedacht. Ja. Maar, maar het blijft maar ook een, raar. Een ja. brief, dan moet je een boom kappen, dan moet je een voor maken, dan gebruik je inkt, ja. dan moet je hem versturen, daar moet een auto voor rijden. Ja, ja, dat is ook waar. Maar ik ben wel blij dat we die appjes niet kunnen zien vliegen. Want ik denk als je dan bijvoorbeeld, zeker op zo'n festival op uh, 5 ja? mei of wat dan ook, dat je al die berichten die gestuurd worden, <laughs> het is eigenlijk uh, gigantisch, je kan het uh, geestelijk niet voorstellen. Nee, dat is zoveel over. En dat, weer... dat al, die, al die berichten, al die communicatie. Die je, je ziet het niet, maar nee. ze zitten het zit er op beeldschermpjes en dan is het weer weg. Is heel vluchtig, maar toch. Ze zijn er wel. Het ja. dat je, dat dat je is gegeven toch een maakt, soort energie. Dat je een kaart maakt van al die berichten, zeg maar. Die, ja. Al die data die verstuurd worden. wordt. Dan ja. krijg je een beetje net zo'n kaart als dat ze hebben van die vliegtuigen. Ja, dat al ja, die ja, vliegtuigen. zat ik ook wel aan het oh, te denken. Die hadden wij toen bij ons erop gezet volgens mij. Het ja. blijft iets magisch ook gewoon. Dat je gewoon iets kan versturen vanuit je apparaat. Eerst ja. nou, helemaal de lucht niet gaat en uiteindelijk landt het naast nee, je nee, bij je vriend op het is scherm. Het is niet magisch, is het is elektronisch. Elektronisch, goed. Dames en heren. Tijd voor dramatiek. Ik hoorde hem gisteren op de radio. Zei ik, oh ja, die heb ik ook nog. Die dramaplaats, die zo mooi is. Over het leed in de wereld. Over de oorlog, over mensen die individueel ook al van pijn lijden. Die op het rand zijn van de maatschappij. Huh? Deze geweldige plaats van Paulo Nutini Iron Sky. We are proud. You old, living for the city, but the flesh.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 kan praten over het leed op de wereld. Iron Sky, ja, Paul en ja. Sorry? Hoe oud is hij? Ja, nou, volgens mij, midden, ik schat minder 20 of zo. Echt die oh, jongen weet de... je nog? Oh, maar dat heb jij ook. Nee, dat zou is... ik... jou kunnen. Oh, oh, ja. Ik heb een heel zwaar leven. Ja, is echt heel zwaar. Ik vind het waanzinnig gewoon. Vallen natuurlijk niet dus en uh, ja Iron Sky. nou lol gaan maken Ja, daar ben ik ook wel een beetje aan toe. Om gewoon een beetje lol te maken zeg. Ik vond het wel iets lolligs te doen in Zandvoort. Want het is tijd voor Zandvoortse berichten. We het zeker weten. Ja, er is uh, uh, uh, vandaag overal carnaval. Maar morgen in de carnaval... Maar er is ook Jess op de Glee. En er is een oh, 10000 stappen Waar is, dat? Waar is op dat? De Glee, dat is de tennisclub. Uh, hier op de oh. Zandvoortse Laan. Als je daar uh, bij de Kenner uh, weg. Ja? ja. En uh, Classic Concert is er morgen. En dat, uh, dat is een uh, concert, ik zag net de advertentie. En dat zijn dus uh, een, uh, een uh, hoe heet het, een uh, sopraan. En, uh, weet het, even kijken hoor. Het zijn dus uh, Wiepke Goetjes, dat is een sopraan, en Jeroen Bik. Die gaan hoogtepunten voor me zingen uit werken van Verdi, Wagner en Puccini. De oh. aanvang drie uur. Oh. En daarnaast is er dus vandaag ook nog uh, jazz aan zee. Dat is bij Talassa en uh, het Klaus... Van Mechelenkwartet gaat uh, daar beginnen. Ze zijn wat later dan anders. Van op 6 tot 9. Want uh, ja, de mensen gaan er natuurlijk dus ook, ook uh, gezellig valentijns eten. Dus dan tijdens het eten dan worden gewoon ja. mooie liederen gezongen. Leuk hoor. Ja, dus, uh, dat leuk. wordt allemaal wel uh, heel leuk. Ja, nou. moet wel iets smaak zijn natuurlijk. Nou, Zandvoort uh, architect en ontwikkelaar Remco Bies. Uh, zo spreek het volgens mij uit. Heeft uh, uh, een nieuw concept bedacht voor Zandvoort. Namelijk op het Watertorenplein willen heen. Een, uh, uniek zorgcomplex voor senioren neergezet. Er kan gekocht worden. Er kan ook gehuurd worden. Er het is ook, uh, zijn ook uh, appartementen die je zeg maar, als vakantiewoning kan gebruiken. Er kan 24 uur zorg worden aangeboden. Dus je moet wel indicatie hebben natuurlijk. Dat soort dingen allemaal wel. En uh, uiteindelijk uh, willen ze dat gaan realiseren daar. En ze, ze denken zelf omdat heel veel bezorgings... En, en ook over heel Nederland dicht gaan, dat ze hier in Zandvoort wel een gat in de markt hebben ja, hij, gevonden. Ze willen daar dat parkeerterrein volgens mij voor gebruiken. Ja, volgens mij je... ook. Het is vlak bij de watertoren. Het, ik denk dat het ook wel... Ik vind dat altijd een stukje zicht mooi. Maar ja? het, kan, het moet wat veranderen. Want het, is, het begint een beetje... Uh, ja. Ik vind het altijd een beetje een tochtgat daar. Maar... Ja. ja, maar heel wat is een tochtgat. Ja. Dan moet je eens kijken maar... als het stormt. Ja. Oeh. Maar Vindelijk. ik denk als, je de, als we daar een mooi gebouw neerzetten en als ik zo de tekening bij zie, is het een mooi gebouw. Dus ja, uh, volgens mij, dus ook dus. Maar uh, ze mogen het wel even een windtunnelonderzoek gaan houden, want ik weet zeker als die watertoren staat en dan dat enorme flatgebouw, ja? dan uh, de, de huizen die daar op de hoek van Hogeweg Weg staan, in die uh, kromming richting Casino, die krijgen een uh, vol die wind dan. Okay. Die gaat via dat wordt die, uh, accelereert hij dan wap. Ja, anders kan dan ook. Heel veel last maar dan in mijn wijk. Daar wij. kunnen we ook gebruik van maken. Ik bedoel, we ja, zitten ja. met een probleem met auto's en zo. We kunnen een paar windmolens neerzetten. Ja, ja, die windmolens, gaan heel lang ja. Windmolens, <laughs> maar, maar ook dat we gewoon in plaats van met auto's met, op benzine, dat is een celstje, dan gaan we gewoon zeilen zo. Oh ja, leuk hoor. Ja. Leuk die fantasie. Maar goed, ik vind het een leuk idee van deze Remco de BA's om dat te bedenken. En, uh, misschien ja. is het een gat in de markt. Ik denk dat je wel een paar centjes moet hebben om zo'n appartement te kopen. Ik denk het ook. Ja, we zijn wel voor een beetje de welgestelde onder ons een beetje. Ja. Goed, andere big uit Zandvoort zijn... Ja, uh, Kater Pablo is uh, sinds uh, uh, 27 januari vermist. En uh, hij heeft uh, sinds uh, twee maanden ernstige hartproblemen. En heeft zijn medicijnen nodig. Uh, dus ja, als je hem hebt gezien... Uh, zeker even uh, tipje geven naar uh, pablovermist.hotmail.com En uh, ja, de Kater uh, ziet er... Uh, het is een wat langhaardiger uh, Kater. Ja? Het, uh, ja, hij is oranje-kleurig. Ja? Met uh, een witte, uh, ja, hoe noem je dat? Befje. Een befje. Een befje. Ja. De onderkant is wit. Ja. En als hij een slapje om me heeft, dan heet het een beflapje. Een beflapje. Ik zat erop te wachten. Hij was te makkelijk. Sorry. Hij was te makkelijk, gewoon. <laughs> nou, afgelopen zondag is er een, een, een, een, een wielrenner gewond geraakt. bij een valpartij op de Boulevard Bernard. Moest hij plotseling uitwijken voor een loslopende hond. en verloor daarbij controle over zijn fiets. En hij stortte daar op het asfalt, op zijn schouder, op zijn gezicht. Op zijn plaat. Op zijn plaat, van op zijn porse, op zijn gezicht, zijn draait, zijn giegel. Ja, en meer ja. van dat soort dingen. Giechel heeft zijn sleutel mee gebroken. En dan was is naar het ziekenhuis overgebracht en de hond rende weg. En die is later, die is hier aangehouden en... Ja, je begrijpt het al natuurlijk, dat is echt... Uh, ja, ja, precies. Ja, oké. Okay, ja, en de hond is opgespoord en... Nee. ver is het nog niet gegaan? Dat niet bij het bericht. Nee. En wat ook heel leuk is, er staat nu dat er een geboortetegel is uitgereikt ja, bij de gemeente. Maar er staat hier, hij werd dinsdag 15 februari, om, maar morgen is het pas 15 februari. Ja. Dus dat zal wel zijn, dinsdag 5 februari, uh, thuis geboren. Want er worden niet zoveel mensen meer in Zandvoort zelf geboren. Het zijn er nog maar twintig per jaar. Twintig per jaar? Ja, de rest wordt allemaal in Haarlem geboren. Dus dan ben je officieel Haarlem. Aan. Oh, ja, ja, ja. Ik ben ja. nog een echte Zandvoorte. Ik ben echt hier in de Zuidenstraat geboren. Maar dit is natuurlijk wel heel apart. Ja. En uh, het is er, er is een geboorteschilderijtje... wat je dan ontvangt van de burgemeester. En uh, het eerste exemplaar... Oh wacht, ik zie ook. Het is, het is, het is een, een stuk van tien jaar geleden. Ha. Ha. Bedankt hè, Sand van Stuikorant. Het lijkt dan net alsof deze dus, uh, erin ja, staat. Maar... Oh wacht, dit is voor het eerst. Ja, Oké, okay. ik vond het wel gek. Ik denk, uh, de eerst het tegen voor mij is dat al lange laten ja, geleden. ik over... zie ook een foto van Piet van Staveren. Of nee, uh, wat ziet u er nog jongen? Erbij. maar ja, die, die is al met pensioen. Ik denk, krijgt nou wat, Piet. Ja. dat zie je er goed uit? Nou ja, als je het ja. toch over tien jaar geleden hebt. De Zandvoortskrant bestaat <laughs> natuurlijk ook tien jaar. En in de Zandvoortskrant zijn ook al berichten. Nou, Je hoorde net alleen bericht. En dat gaat onder andere over de tsunami die was in Thailand natuurlijk. En dat, dat gaat dan over het echtpaar die er was. Willem en Aletta Bol. Die uh, hebben dat destijds beschreven in de Zandvoortskrant. En het is nog wel echt interessant, indrukwekkend om dat weer te lezen. Wat ze nou precies hebben meegemaakt tien jaar geleden dat ze echt uh, hebben moeten zwemmen voor hun leven... en dat ze elkaar eens kwijtraakten. Want ze waren echt op het strand. Ze zagen dus echt die golf op me afkomen. Ze hebben uh, zichzelf kunnen redden. Uiteindelijk hebben ze, zichzelf ook, hebben ze elkaar weer gevonden... en zijn ze naar het ja. hotel gegaan. Het is dus echt wel een uh, heftig verhaal. En uh, nou ja, goed, Ze hebben er niks aan overgehouden, zegt hij zelf. Alleen, hij heeft er dan overgehouden... dat hij nooit meer op het strand wil komen... en nooit meer wil zwemmen in de zee. Vind ik toch wel... Iets, ja, dat dus, kan ik, kan ja, ik, ik me, me wel, wel ja. voorstellen. Ja, kan me wel ja, Maar moet je nou, als je zo'n golf komt, moet je er nou induiken... en, en dan achter die nou. golf boven water komen. Lukt dat dan? <lacht> Hoe hoog is die, die golf, ja, die denk, meter? Ik denk dat je dat in zo'n Tsunami... Ja. Kijk, als, ik weet van het surfen inderdaad... als je er onder die golf, kun je doorduiken. Ja, oké. Okay. Ja. Maar een Tsunami is zodanig <lacht> krachtig en zoveel water... Ja. dat ik denk, niet denk dat je daar doorheen kan duiken. Ja, gewoon je vasthouden aan, een, aan een, een, een stukje aan de grond... of een ketting of zo is misschien... En dan naar boven zwemmen, ik ja, weet het niet is Zo'n bak water, dat ja. overleef je ook niet. Ik denk dat je gewoon lekker erop gaat surfen. Dat ja, ja. Lijkt me wel uh, <laughs> gewoon lijkt me heel het, spannend, ja. ja. Maak het beste ervan en zij hebben echt heel veel zorg gehad. Zorg had. wel dat er een helikopter in de buurt is die het filmt, want zo'n moment krijg je nooit meer. Nee, nee dat precies. is waar. Gooi wel even snel je, je, je drone de lucht in voor Volg deze spectaculaire beeld. Sponsorcontractje erbij. Ja. ja, natuurlijk wel zakelijk blijven denken. Maar Goed. even, heb je die drone gezien gisteren? Dat liet iemand uh, zien, uh, volgens mij bij uh, De Wereldraad Door. of ja. dat andere. Dat er een drone, dat die crashte op de snelweg. Dat hij dan erboven vloog. Nee. Maar ik denk, ja, je zal maar... Het is net zo ergens dat je iemand vanaf een brug een baksteen tegen je ruit aan gooit. Echt ja, wel. Gewoon levensgevaarlijk. Ja, ja daarvoor ja. moet er ook Regels, maar, regelgeving komen ja, maar voor die er, zijn, er zijn regelgeving. Alleen ja, dat is nog gelijk aan uh, van die modelvliegtuigjes. Ja, ja. En ja, dat houdt eigenlijk gewoon in. Je mag niet binnen de, de, het gebied komen waar de... Uh, waar verkeer is en al die dingen ja, meer. Waar gevaar is gewoon. ja. ja. Nou goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Ja. Weken een beetje af, maar het maakt allemaal niet uit. tijd voor de keuze en dat is nummertje 1, hè? Ja, nummer 1. Nou. Andrea Safina met Only, Only You. Oh, you Valentijnsplaatje. Oh, heerlijk. My soul. Only you. so perdono tu accolli so Het is wel een mooi Valentijnsplaatje, maar echt voor mij, als mijn vrouw dit opzit, dan denk ik, zo, ja, ik, ga, ik moet toch even in de garage nog even wat doen, ik kom zo terug. Nou, als je dit ja, dan je studeert en je gaat bij haar voor de deur, ja? dan heb je gewoon zo'n ding bij en dan ga je dit zingen voor haar. Moet er even niet in, Als ik voor mijn vriendin in ga zingen, ja? maar niet uit wat, ja? dan, dan denk ik niet dat ze blij wordt. Nee, ik denk niet dat het een spannende avond uh, wordt dan. Ja. Nee. Nee, want dit is wel een beetje too much. Ja. Het is wel echt de over de top maar, vrouw. ik ben zo verliefd geweest op deze man. Dat ja? is, en, en dat ik hem ook echt realiseer, daar mag ik ook wel eerlijk in zijn. Ja? Dat, dat, er was toen een, een, een optreden van hem op tv, een heel concert. Ja? En dat iedere keer als ik thuis kwam, deed ik hem aan. En dan zag ik hem weer. En iedere keer was ik echt helemaal... Oh, je, en, maar achteraf denk ik van nou, het was gewoon erg. Je kan je dan verliezen dat je op dat moment echt een groepje achter iemand wordt. Oeh. Ik heb hem nooit live gezien hoor. Dus, ja? uh, hij weet er gelukkig niks van. Maar ik denk van ja, dat soort dingen gebeuren gewoon. Als je bekend bent, dat mensen dan... Uh, jij weet het niet en ze zijn dat is, eigenlijk een beetje... Uh, dat is vaak met stalkers, hè? Die in eerste instantie weet je er stalkers. niks stalkers. In eerste instantie weet degene het niet. Nee. nee. nee. Nou, ik, ik, hield heb zo ik, ik hield me zo gestalkt. Ik hield mijn hart ook vast. Want vorige week stond ik ook in de krant Haarlemse Dagblad. roepen nog maar even een keer. Ik denk, nou, ik ben benieuwd wat voor, wat voor idioten daar allemaal afkomen, weet je. Want, dan vinden ze me toch allemaal in elk geval, Ben je ook, ook uitgenodigd bij de wereld door al? Ja, zeker. <laughs> Het, wel een heel mooi verhaal. Een man die al 22 jaar radio maakt bij de lokale omroep... en nog steeds iets ontdekt. Het is wel heel bijzonder, hè? Nee, ik, we moeten dit sturen naar uh, de gemeente Alkmaar. Want ja? dus binnenkort komt de lintjesregen. Oh, ja. Ja. Ja, ja. ja, precies, omdat ik zoveel vrijwilligerswerk heb gedaan. Ja, al die keren, ja. Al die mensen, al die luisteraars, al jaar lang heb subgeluld... en er gewoon nog maar steeds mee doorgaan. Ongelooflijk. Haar die nou man iets? op. Ja, hou ja, ja. op, alsjeblieft. Je, je bent wel een duidelijk voorbeeld dat... Ja, ook al, uh, je kan gewoon 22 jaar publieke, of uh, uh, gewoon lokale radio maken. Yeah. Zonder doorgebroken te worden. Yeah. Ja, Ofwel, iedereen laat het radio maken. Oeh, daar is hij ja. weer. Ja. Oeh, daar komt weer die grote foto met die uh, man die oranje jas aan. Daar oranje jas aan. had ik niet over nagedacht. Ja, ik kan me nog even vertellen op dat, op die, bij die, dat artikel van Toepak is dood, Toepak leeft op ZFM. Er is een hele grote foto bij en die uh, journalisten zeggen van ja, ik wil eigenlijk nog even een fotootje maken. Dus ik zeg van, jezus, moet die oude man nog ook nog op de foto? Nou ja, oké, okay, vooruit. Hij zegt van, ja, wat zullen we doen op het balkon of in een uh, luie stoel? Ik zeg nou, het is misschien wel grappig. Als ik een St. toe rijd, koop ik altijd even een krantje en zit ik in de auto een krantje te lezen. Ja. En hij zegt, oh leuk, in de auto met het krantje voor je. Nou. Maar toen is wel duidelijk ontstaan? gezien dat ze even snel een fotootje hebben gemaakt. Want... Nou, we zijn er toch nog anderhalf uur mee bezig geweest. Met half... en zo. Om die foto? Met nee, met de zo, ja. nee, dat was Nee, dit was in een poepisch ah, die, die Al die, die, die, die stylisten zo die ja. aan je zaten. Dat, oh man, dat was... Uh... Ja. Oh. ja. En, en hey, doe nou die oranje, dan val je op in de krant. Hoe staat dat Dat had ik ook echt wust gedaan. Pink, denk, oranje. Ja. Ja. Nou, we hebben het uh, stuk dus gedeeld op onze Facebookpagina. Kijk ja. nog even, like hem even. Want dan kun je zien hoe aantrekkelijk Wilco is. Oh. Nou, dat wil ik nou ook weer niet ropen. roepen. Maar uh, voor je leeftijd ziet er best wel goed uit, hoor ik de hele tijd. Ja, bedankt. <laughs> Koop er, er een brood is. voor. Hey, er zijn genoeg mensen die, uh, die een stuk uh, forser zijn dan jij. Uh. Ja, dat nee, dat klopt. Ik bedoel, ja. Ga je eigenlijk, uh, persoonlijk penna. worden nu? Nee, ik heb het helemaal niet over jou. Ik heb het over in nou, het algemeen. Ik zou zeggen, genoeg persoonsverheerlijking. En dat het niet zo is dan? <laughs> ik zeg, genoeg persoonsverheerlijking. Tijd oh. voor muziek op de radio een beetje rock'n'roll. Al wat gezwijmeld. Net van die vrouwenmuziek. Denk ik wel even dat mannenmuziek horen. Dat hebben we hier. parties, Nederlands bandje. Bedroom floor. Ja, nou, wat gaat er gebeuren? Slaapkamer vloer. We gaan even klinken tegenaan. Nou, zeg. Gedraag je al 70. Uh, zo, ik pak de gitaar uit de rek en ik speel gewoon wat voor mij teveel. Ah, hij staat niet helemaal goed afgesteld. Mag je al, Ja, dus rock ook wel. De band heet After Parties het Nederlands beentje en pas geleden hebben ze hun laatste cd of eigenlijk gewoon de eerste cd ook gepromoot en uh, kwam ook vast, vast en zeker in de wereld door en dat zal al weer goed. En uh, ja. Goed, uh, het is de Zandvoortse... Dit is CFM. Uh, ja precies, hier, uit Zandvoort. Ja, je wou weer Zandvoort Nieuws zeggen. Ja, hey, nog we een hebben keer. genoeg Zandvoort Ja, Ik sprake. moet nog wel even melden, wij waren natuurlijk uh, vorige week in feeststemming. Uh, omdat ZFM 25 jaar bestond. En toen las ik ook een stukje in de Zandvoortse krant dat het beentje speelde. Ik heb er heel even wat van meegemaakt. Het beentje stond de hele tijd al op uh, de programma om te gaan spelen. Van Kessel, Live en Papa, papa Luigi. Uh, Luigi. Papa Luigi. Papa Luigi. Mooi uitspreken, hè? Ja, Louis. die uh, hebben gespeeld namelijk in uh, Café Nuf... En wij hadden natuurlijk het feestje ja. eerst in... Of nee, we hadden het feestje in... Uh, uh, Talassa. Uh, Talassa en toen gingen, we, gingen ze naar Nuff En toen ben ik ook nog even bij NUF geweest. Maar toen waren jullie al weg. Dus ik heb nog even wat meegemaakt ja. van deze Kessel nou. Live en Papa Luigi uh, Wij zijn er ook geweest. Het uh, was goed. We kwamen alleen niet verder dan... Dan de deur, hè? De deur. Oh, okay. Want, ik het ben... was zo stam. Stamvol. Ja, het is... Het, uh, ja, ik op zelf goede muziek. Alleen jij, ik uh, geef het denk ik, ik wil ook even praten. Je moet altijd wel een monoloog kunnen afsteken. En dat kan niet, als er zoveel harde muziek is natuurlijk. En wat zeg je Ja, zegt u? Oh, harde muziek. Nee, uh, ja, nee dus, ik, ik, ik vond een goed u, bandje. Over, over bandjes gesproken. Ja, ja? je hebt dus een bandje. Dat heet God Worst. Hij zit ook op, uh, uh, op YouTube, kan je het vinden. Maar de Marlene Sheriff zit erin. Dat is de plaatselijke kunstenaar. He, echt waar? Ja. En maar dat, uh, Vroeger was dat dus echt, echt zo'n uh, gruntband en zo. En nou, uh, nou hebben ze gisteravond hebben ze dus gespeeld in het Patronaat. Ja, ik ben niet geweest. Ik werd wel uitgenomen om mee te gaan. Maar ze speelden was een kwart van twaalf. En ik moet natuurlijk zo vroeg hier zijn. Ja. Maar uh, het Schoen, scheen toch wel heel leuk ween, ja, ja. geweest te zijn. Okay. Had je, je zo'n mooi artikel erover hey. kunnen maken vandaag. Ja. En dan had je alleen even wat minder hoeven slapen. Het doet ja. ook een beetje denken als ik de foto zo zie. Je, een hele stoere foto. Ja. Om van voor nou Ja, oplezen is zal ik mezelf Ja, opleefd, ze, ja, onder, ze, ja. Zijn ja ze zijn allemaal in de 50. Het ja. ziet er stoer uit. Dat je denkt aan die. bent uit België vandaan, Dancing ja. Around. Uh, ik weet niet wie je bedoelt. Triggerfinger. Triggerfinger. Ja, ja. Triggerfinger. Maar, uh, Dat ja, is een ik, stoere ik, ik, band. Kan, ik zeg het maar gewoon even tegen jou, want dan, dan kan jij misschien een keertje kijken. Want uh, uh, ze hebben ook een eigen website: GodWorst. Nou, dan denk je mezelf, ik ga naar GodWorst. God nou, wat ik verwacht, zou niet veel goed zijn. Dan valt het altijd mee. Ja, ja. ja. ja ik, nou, heb... ik vind het toch wel leuk. Uh, ik heb vroeger ook zoiets uh, zo gehad. Ik had een, een radio een illegale radiozender. Niet van uh, illegale Joop, maar gewoon van uh, Wilco. En die heette Radio Nachtmerrie. Radio oh. Nachtmerrie, ja. oké. Okay. Dat was ook echt een nachtmerrie. Ja. Goed, Nou, moppie <laughs> steeds, muziek. Je hebt er nog steeds wel eens nachtmerries over. Zeker weten. Nou, uh, even kijken. Een moppie muziek op die zender. Wel en Sebastian heeft even een tijdje geduurd voordat ze weer een nieuw CD. Ja, dit is een van de betere stukken. Het zou een zingen kunnen worden... maar het is altijd weer afwachten. Komt echt uit het underground uit de, uit, de, ja, uit de scene. De alternatieve scene het is altijd afwachten of ze aanslaan. Partyline, hier is IFM. With you Springt is een lul. Was ik weer de uitdrukking? Nou goed, al lang geleden. Goed, uh, jump to the beat. Er is een party going on. Bella en Sebastian, ze hebben ook meer zoete platen gemaakt. Dit is nog net even wat op tempo. Is wel leuk van het laatste zedeetje. En dan kan je allemaal verwachten hier in de zaterdagmorgen... bij Toebak leeft op de radio. Fijn dat u toen zullen zijn, aansluiten. Oh, heel fijn. Dit is vandaag 14 februari. Valentijnsdag. Wow. En ook carnaval. En vandaag, ja, ja hij, ik, maar... hij verschijnt ook weer. Wacht, hoor, hij verschijnt even nog in de krant. Andrea Rieu is namelijk 40 jaar geleden op deze dag getrouwd. Ah. Oh. Hij is dus 40. Dus is echt heel jong getrouwd ook, hè? 40 jaar geleden. Ja, ik weet niet of hij zo oud is, dat is ook wel. Nou, wat, wat ik me afvroeg. Ja? Al, heb jij wat gedaan voor je vrouwtje? Nee, nog niet. Voor mijn wijfje. Ga je. Ga je ga... Nou, ik, ik, ja, ik ga straks toch nog even. Hij even gaat eens, vanavond uh... weg voor zijn wijfje, is alleen. Ja, klopt. Dat is stom, hè? Ik heb vanavond een toneelavond. Een toneelavond? Wat ga je dan doen? Nou, Shakespeare spelen, nou, zoiets. Maar, gaat, dus dan moet ik er alleen laten. Dat is wel een beetje. Uh... Ja, ja, ik, ja. Uh. ik heb gelukkig collectief uh, overlegd. Uh, <laughs> Jij mag met mijn weg? Mijn uh, Nee, we gaan samen weg. Maar uh, dat, we, uh, dat we er niks aan doen. Dus dat uh, scheelt wel natuurlijk. Oké. Okay. Je wil niet de, de, de geestelijke Valentijn uh, herdenken. die al die soldaten uh, heeft ik getrouwd? Hou niet, ik hou niet zo van doden herdenken. Uh... Uh, oké. Okay. Ja, dat is ook wel heel lang geleden. Hij weer. is van 1949, hoor, André Rieu. Dus nee. hij is toch wel wat ouder al? Inderdaad. Ja. Dan ziet hij er nog goed uit ja. voor zijn leeftijd? Ja. Ja. Ja. Heb je dat vaker gehoord? Ja. Hij is 65 dan uh, gewoon... Uh, ja, dit jaar. dat klopt ook wel. Ja. Dan is hij gewoon vrij op tijd. Oh, kan hij met pensioen, getrouwd. eindelijk. Ja, dan kan ja. het 40 jaar getrouwd. Nou, oké. Okay. Dat klopt wel in je gang. Ja, precies. Nou. Dus, uh, ja, ik had nog een bericht over, over... Want we hebben het over Valentijnsdag. Oh. Nou ja, vier maanden geleden was er een vrouw... levensbedrijf toegetageld. Maar gisteren vroeg het slachtoffer... de dader in de rechtszaal ten huwelijk. Huh? Dat is ongelooflijk, hè? Ja. En tijdens het proces... Uh, Amerika neemt... zeker? Nee, in Nederland. In Haarlem. Hé. Hey. Het beleid is Il D buigt zich tijdens de zitting met gesloten handpalmen... voor de borst naar zijn slachtoffer en zegt... ik wil je mijn excuses aanbieden... en ik hou nog steeds ontzettend veel van je. En iedereen verdient een tweede kans. Ik hou van Yildirim en ik weet dat hij spijt heeft. Dat zegt dus dan het slachtoffer. Ja. Ik durf zelfs weer een relatie met hem aan. Puur omdat hij van zijn fout heeft geleerd. Mogen Allah hem helpen. Het, het waren geen vreemden van elkaar. Het waren ze ah. dus al bekenden. Nee, nee, ze hebben elkaar leren kennen via internet. Familie ja. van de vrouw lag dwars. En die, die familie arrangeerde verloving in Turkije met een ander. Dus zij verbrak de relatie met Yildirim... voor tijdelijk... Zou snel blijken. Maar want toen ze terug was in Haarlem zochten ze weer contact. En, uh, ja, en toen uh, zei ze op een gegeven moment toch weer uh, zei de vrouw wat, dat hij haar moest verlaten. En op het volgende moment lagen de twee banen in het bloed op de vloer. Yes. Heftig dus Nou goed, echt, er, maar... er, zit, er zit wel passie achter. Uh, uh, ja, uh, Ik moet wel zeggen: het is wel. Je hoort niet vaak. Het is wel. Je moet tegenwoordig heel creatief zijn. Want al die filmpjes op Internet. Ja, die zijn allemaal, allemaal zo. Steeds, ...word je steeds. Extremer om iemand een huwelijk te vragen legt een hele hoge druk op mensen zoals ik. Ja. Weet je, die, die dat nog in de toekomst ooit een keer zullen ver, moeten dan? doen. Maar hoe in lang de toekomst ken je dat in, <laughs> in de toekomst ooit. Ja. Die dat ooit moeten doen en dan moeten wij iets heel creatiefs verzinnen. Ja, dit was het vrij creatief, Ja, en ja maar ja, die is nu ook al gekeken. Die is ook alweer. Uh... Dus ja, Dus dan mag je er niet steken. Ah, het is zelfs te leuk om te steken. Dat Moet je niet doen. Nou, ja, van nou, de week zeg. was er ook weer een hoogtepunt natuurlijk. Nou, ik vind je dit echt een uh, sexistische op de op? Uh, is niks niks leuker dan even te steken? Nee, nou. precies. Ringsteken. Maar er is van de week is dus die Fifty uh, Shades of Grey Ringsteken. uitgekomen. Wacht even, sorry. Huh? Ringsteken is een sport. Ah, oké, okay, die manier. Oké, okay. en, uh, okay, ja, en dan. ja. En op een paard. Van de week was dat Fifty Shades of Grey uitgekomen. Ja. En uh, daar blijkt dus dat in Manchester heeft een bakker... twee levensgrote Christian Grey taarten gemaakt om de lancering van de film te vieren. En ze zijn te bewonderen en ze wilden alleen maar lol hebben. En de eerste taart kan door iedereen bekeken worden. Maar de tweede taart is alleen voor mensen ouder dan 18 jaar. Want de ondeugende Christian Grey taart heeft alleen een spijkerbroek aan. En is te zien in een rode kamer met zwepen en andere SM-onderdelen. Jawel. Ja, ik dacht wel andere onderdelen dat die te zien waren. Maar nee, hij de spijkerbroek it. nog aan. En dan zegt okay. ze steeds voor jongens, het wordt een dure, duur weekend. Want iedereen gaat natuurlijk nu met zijn vriendin naar de... Nou, dat doe het zelf zaak, om duct tape te halen... en, uh, <laughs> tape. en, en, touw. Tip. en touw. Doe dat niet. Geen, <laughs> Geen duct tape. Geen nou, dat duct tape. schijnt dus in die film voor te komen. Duct tape? Ja. Nou, dat zijn dus van die dingen. Dat moet je dus ja, ja je kan, Moet je ja. bij de Aldi kopen. De duct tape bij de Aldi. Dan kan het wel. Het ziet er het wel toe uit, want die is niet zo goed. De duct tape ja, of van je neemt ja. gewoon dat nou, afvlakband voor dat verven. Die... Want die, die zijn wat een stuk dat te groot ja. nou, Geloof me. Ja? ja, nee. Dat heeft nut. Dan, dan <laughs> ben je iemand vast. Oh, <laughs> Bos. <laughs> ja. Mensen ja. hebben haren. Ja? Tape en haren. Geen goede combinatie. Ah, ja, maar je moet je er aan overgeven. En uiteindelijk uh, kantelt ja. dat lichaam naar, van pijn. Maakt het dan iets... Leuk. Ja, maar je hoeft niet altijd pijn te hebben, hè? Nee, goed. Nou, eh, ik zou zeggen, maak er een leuk weekend van. <laughs> Volgende week ben ik er niet, maar het team is wel aanwezig. Nee, ook niet. Volgens mij was jij er ook niet. Nee, al. ik ben er, wel, ik ben er, ben er wel. wel. Oh, je bent er wel. Dat ja, is goed okay. hoor. Dus Dat stopt. weekend erop ben ik er niet. Dan ben ik in Hoi. België. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS.